Het is middernacht, zondag 10 november. Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor hulp aan de slachtoffers... van de orkaan Hayan op de Filipijnen. Volgens minister Ploemen moet zo snel mogelijk hulp worden geboden. Het Rode Kruis heeft al 50.000 euro uitgetrokken voor noodhulp. De verwoestende orkaan heeft het leven gekost aan zeker 1200 mensen. Het zwaar getroffen kustgebied van de Filipijnen... is alleen per helikopter bereikbaar... en de telefoonverbinding met de regio is verbroken. Bij het bezoek aan Moskou van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn twee demonstranten gearresteerd. Ze gooiden bij het Tchaikovsky Conservatorium een tomaat naar het koninklijk paar. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeheist door een partij die zich Ander Rusland noemt. Doel was aandacht voor hun partijgenoot Alexander Dolmatov. Die stierf in januari in een Nederlandse cel waar hij zijn uitzetting naar Rusland moest afwachten. Bij de besprekingen in Genève over het kernprogramma van Iran is vooruitgang geboekt. Maar het is nog niet zeker of de deelnemers deze uren een akkoord bereiken. Volgens de Franse minister Fabius spitsen de meningsverschillen zich toe tot een kernreactor in aanbouw bij Teheran. En ook zou er oneenigheid zijn over de Iraanse voorraad uranium. Als de partijen er niet uitkomen wordt het overleg opgeschort. De ringweg A10 rond Amsterdam is bij de afrit Overamstel in beide richtingen afgesloten geweest wegens ontploffingsgevaar op een naburig bedrijventerrein. Daar dreigde een LPG-tank de lucht in te vliegen doordat bouwmateriaal in de buurt van de tank in brand stond. De Amsterdamse brandweer besloot de tank gecontroleerd te laten afhakkelen. Het weer vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog overdag vooral bij zee een bui ook af en toe zon en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, de overnachting, Patrick Lodiers. Ja, en bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Hier interview ik elke zaterdagavond iemand die even op een kamer tot rust mag komen even na mag denken. En normaal gezien begin ik altijd op de gang... en klop ik even aan. Maar we hebben een speciale gast vanavond. Dus ik zit al op de kamer. En dat is niet voor niks... omdat we even naar nog een flart hebben meegekregen... van het RTL 4 nieuws. En nu naar het weer kijken. Want ja, zij heeft daar toch wel haar grote doorbraak meegemaakt. En is daarna naar het belangrijkste programma... van de publieke omroep over getransfereerd, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb het over niemand anders dan Marielle Tweebeke. Jij zit hier op het bankje. Je kijkt met een half oog. Maar wat zie je dan als je uh, naar RTL4 kijkt? Naar het nieuws vooral? Uh, dan zie ik hele uh, fijne oud-collega's. Uh, en een heel goed nieuws. Ik vind nog altijd... Uh, en ik, ik kijk ook nog dagelijks naar het RTL-nieuws. Uh, ik vind nog altijd dat zij uh, heel, uh, het heel goed doen. En, uh, en ik kijk daar ook met heel veel plezier op terug. Op mijn, uh, op mijn tijd daar. En kijk je dan ook uh, direct naar hoe het gepresenteerd wordt? Nou... Ik geloof niet dat ik daar heel erg op let. Want ik, ik ken die mensen goed. Ik weet hoe ze presenteren. Dat is goed. En uh, nee, ik geloof niet dat ik daar heel erg op let. En kijk je wel van, oké, okay, wat zijn de onderwerpen? Hoe pakken zij het aan? Ja, dat, dat vind ik, heb ik altijd gedaan. Ook toen ik nog niet bij, bij RTL Nieuws werkte. Ik nog bij AT5 werkte. Dan keek ik eerst om half acht naar het RTL Nieuws. En dan naar het NOS Journaal. En dan keek ik naar de verschillen. En dat, dat, is, dat is leuk om te zien. Van waar kiezen zij nou voor en uh, het RTL Nieuws kiest toch wel vaak, uh, heeft toch wel uh, eigenzinnige keuzes uh, wat betreft de opening van, uh, van hun nieuws. Dat kan heel anders zijn dan het journaal. Ja, dat vind ik leuk om te zien. Ja. En uh, jij hebt daar nou, lang gewerkt? Nou, drie jaar. Oh, nou, dat is toch uh, ja. heb je veel ja. meegemaakt. Uh, in wat verschillen zij uh, met het uh, uh, journaal bij de, bij de NOS? Uh, het RTL Nieuws heeft wel een heel duidelijk beeld hoe ze nieuws uh, willen brengen. En dat is uh, heel toegankelijk, dichtbij. En ook wel een beetje what's in it for me. En, uh, en dat bepaalt uh, wel heel erg de, de keuzes. Dus zij, zij kunnen inderdaad als opening... Um, kiezen ze eerder een binnenlands onderwerp. Niet per definitie, maar uh, eerder een binnenlands onderwerp... Dan, uh, dan iets uit het buitenland bijvoorbeeld. Um, hebben ook veel eigen nieuws, vind ik heel goed. Uh, research afdeling uh, is goed, waar ik ook nog een tijdje aan mee heb gewerkt. Um, ja, ik denk iets meer van de straat. En kijk je dan met heimwee? Nee, nee ik, kijk met heel veel, ik, heb, ik heb er een goede tijd gehad. Uh, maar ik ben ontzettend gelukkig met de plek waar ik nu zit. Nee, ik zou niet, uh, ik, ik, ik niet terugreden. Ik heb echt een hele mooie, een hele mooie plek bij nieuwshuur. Waar ik uh, elke dag met heel veel plezier naartoe ga. En nog altijd heel blij ben dat ik, uh, dat ik daarvoor gevraagd ben om daar uh, te komen. Je begint ook helemaal te stralen als je het erover hebt. Ja, nee, ik ben een heel gelukkig mens. Ja. Ik heb heel vaak, vind ik zo, niet alleen bij Nieuwsuur. Ik moet zeggen dat op het moment dat ik de stap naar de journalistiek maakt. Wat in mijn gevoel een beetje anders is gegaan dan bij heel veel anderen. Daar gaan we het, nog uitgebreid gaan we het zeker over hebben. Maar uh, ik heb, en ik zeg het nu ook nog wel eens tegen collega's... ook bij Nieuwsuur, ik voel me een heel uh, bevoorrecht mens... dat ik dit mag doen. Ja. Ja. En uh, waarom voel je je zo bevoorrecht? Ja, ik vind... Uh, en, en dan niet alleen mijn positie hoor, bij Nieuwsuur. Maar ik zeg het ook tegen verslaggevers wel eens. Van jeetje, wat hebben wij toch een mooi vak. weet je? Ik vind, uh, als je... Als je elke dag weer bezig mag zijn wat er in de wereld gebeurt... en daar keuzes in mag maken. Wat vinden wij belangrijk? Um, hoe gaan we dat brengen? Wat is een goede manier om dat, uh, om dat over het voetlicht te brengen? Uh, en dan mag ik ook nog eens bepalen wat voor vraag ik mag stellen. En met mensen te praten die, uh, die veel al daartoe doen uh, in de wereld. Uh, dat je daar zo dichtbij mag zijn. En daar uh, soms heel kritisch en soms een, een, een ander soort gesprek mee kan hebben. Ja, dat is... Uh, wat, wat is er mooier dan dat? Ja, ik zei natuurlijk net: het is het belangrijkste programma van de publieke omroep. Vind je dat ook? Ja, het belangrijkste jeetje. Maar ik vind, uh, ik denk wel, uh, en dat worden we steeds meer, en dat, dat moeten we ook nastreven: dat we steeds meer dat anker van de avond worden, als je heel goed bijgepraat wil worden in uh, bijna een uur. Maar dat vroeg ik niet. Ja, het belangrijkste, dat vind ik zo'n kwalificatie, jeetje. Dan denk je meteen, wie doe ik dan tekort? Maar ik denk wel dat wij een heel belangrijk... Uh, als ik dan weer wel even naar mijn positie ga... dan denk ik wel dat ik op een van de mooiste plekken zit... in de Nederlandse journalistiek, televisiejournalistiek, ja. Nou, en dan gaan we nog even verder terug. Want we zitten nu naar RTL 4 te kijken. Maar we kunnen ook nog naar, als het goed is... Hè, dan moet ik het allemaal goed doen. <laughs> gaan we, naar gaan we nog even 26. verder terug in de tijd. Ja, gaan we verder terug in de Leuk. tijd. Dit is, als het goed is, AP5. Ja, ik zie meteen ja. Caroline Geels. ja wethouder cultuur in Amsterdam. Die AT5. Nog, die ik nog uh, interviewde toen zij kwam. Die heb ik nog... Uh, dat is ook alweer heel veel jaren geleden. Ja, AT5, dat is een, 2000 een hoofdstuk... 2001, uh, euh, begon je. Ja, begon dat je, is een ja. hoofdstuk apart. Dat is echt... En heb, daar heb ik zo'n geweldige, zo geweldige tijd gehad. Dat is echt een, een heel stuk uit mijn uh, leven waar ik ontzettend veel geleerd heb. Heel veel leuke mensen heb leren kennen. En wat voor mij één groot uh, avontuur was. Um, want ik, ik was dertig toen ik bij AT5 kwam als stagiaire. En ik kwam uit een totaal andere wereld. Ik had een eigen bedrijf. Ik deed uh, werving en selectie en headhunting voor grote bedrijven. Uh, dus ik was gewend om ook bij grote bedrijven... met nou ja, mensen strak in pak. En, uh, nou ja, gewoon die sfeer. En uh, ik, ik, op een gegeven moment dacht ik dat ik iets anders wilde... en dat ik bij AT5 wilde werken. Ik, ook niet zozeer journalistiek of televisie... maar ik wilde heel graag bij AT5 werken. Maar ik had geen idee wat er natuurlijk achter, wat, uh, achter die pui uh, daar gebeurde... En ik heb ja, vanaf dag één dat ik daar binnenkwam, de dynamiek en de diversiteit. En uh, ja, daar heb ik zo van, uh, van genoten. Maar ook zo mijn ogen uitgekeken. Weet je, wel? Zo, zulke andere mensen. Um, maar ook door het, bijvoorbeeld, ik, ik werd vrij snel verslaggever. En uh, ook als ik net zeg een bevoorrecht mens, wat ik daar ook zo mooi aan vond, is dat je toen ik dat leven had uh, met dat eigen bedrijf, en wat heel goed ging en ook leuk was hoor. Maar op een hele andere manier vond ik toch veel. Um, weet je, met vrienden die ook allemaal gestudeerd hadden en ook een leuke baan hadden. En bij de ABN Amro zaten of bij. Uh, het was allemaal zo. Ja, toch een soort van hetzelfde en zo keurig. En uh, toen ik bij a 5 kwam, heb ik mensen ontmoet en plekken gezien... waar ik anders nooit uh, zou komen. En uh, ik hield altijd heel erg van deze stad. Maar uh, dan zie je opeens dat je, dat je bij mensen thuiskomt... in buurten waar ik nog nooit was geweest. En uh, ja, daar heb ik zoveel meer van de wereld... in die ene stad van de wereld gezien. Maar je had helemaal geen toeristische achtergrond... Nee. Je had een goedlopend bedrijf, jij en je uh -huh. man, die stopte daarmee. Ja. En toen ging je bij AT5 werken. Wat moest jij daar leren om uh, goed te worden? Ja, het grappige is, hè, soms kan je ook niet helemaal meer terugdenken... van wat dacht ik toen? En wat, um, ik, ik, ik weet dat ik, ik als Amsterdammer en als gewoon als consument keek ik naar AT5... En ik vond dat zo'n leuke zender. En dat, dat, dat Amsterdamse. En dat ik. Vond, ja, als ik, als ik me probeer te herinneren, wat ik toen zag. Dat brutale, dat de straat opgaan en alles maar vragen. Dat is iets wat wel altijd wel in mij zat als ik het achteraf terugdenk. Van dat nieuwsgierig en antwoorden willen vinden. Dat zag ik blijkbaar. Maar ik had niet een idee van ik ga naar ATV en dan wil ik dat worden. Of ik, ik wist helemaal niet wat journalistiek en televisie maken was. En zo ben ik dus ook binnengekomen. Ik dacht wel. Um, als, uh, in mijn bedrijf, hè, dat werving en selectie daar deed ik natuurlijk ook de hele dag sprak ik uh, acht tot tien uh, kandidaten voor banen dus ik had de hele dag interviews dus ik had zelf bedacht van nou ja ik ben gewend om uh, be uh, contacten te leggen met bedrijven, ik ben gewend om interviews te doen misschien, uh, deze is eigenlijk best wel een, een overeenkomst en ik belde en uh, ik kon op gesprek komen. Maar zij hadden, het was een heel leuk gesprek. Maar zij hadden natuurlijk gezien, wat, wat moeten we met jou? Je bent dertig en uh, zo'n andere achtergrond. En toen werd ik teruggebeld en toen zeiden ze van, uh, ja, durfde het bijna niet te zeggen. Maar je hebt natuurlijk een goedlopend bedrijf en ja, het enige wat we kunnen aanbieden. Maar dat was zelfs al twijfelachtig. Want ze hadden ze, je bent al oud. maar uh, en, uh, Meestal zijn het studenten van de school van journalistiek. Maar we kunnen je een stageplaats aanbieden. Maar dat zal je wel niet willen, want je bent zoveel anders gewend. En ik weet dat ik een paar minuten... nou, ja, misschien niet eens een paar minuten, maar heel even kort... en toen dacht ik, nou, eigenlijk is dat geweldig. Want ik weet ook niet uh, wat het moet zijn. Ik wil het gewoon zien. En daarmee was het ook heel... Um, kon ik op de een of andere manier ook een soort vrijblijvendheid... die ook wel heel prettig was. En een hele open manier van dat ik zei, dan kan ik naar jullie kijken... Uh, of dan kunnen jullie naar mij kijken of ik iets voor jullie kan betekenen. Maar dan kan dat ook andersom. Dan kan ik in die drie maanden ook kijken of, het, of er überhaupt iets voor mij ligt. En, uh, en eigenlijk vanaf dag één vond ik het geweldig. En het leuke was dat ik ook weet dat zij zelfs een beetje... Ik kwam natuurlijk veel te net aangekleed op de redactie. En zij dachten, ja, misschien dat hebben ze natuurlijk achteraf verteld. Van zelfs bij die stageplek hebben we getwijfeld of we het jou moesten aanbieden. Want hij dacht, ja, die wil niks meer leren. En die is gewend om, uh, om misschien andere mensen aan te sturen. En uh, zal, zal die nog wel openstaan? Ja, mijn vraag was, wat heb je geleerd? Vandaag? Ja, wat heb ik geleerd? Ik heb zoveel geleerd. Het was wat Jeze, de belangrijkste nou? les. Als je vanuit eigenlijk het bedrijfsleven dus journalistiek ja, instapt. wat heb ik geleerd? Um, Goed, dat vind ik best een lastige. Ik heb geleerd... Um, ja, wat is een verhaal? Dat heb ik, dat heb ik geleerd wanneer is iets een verhaal? En dat vond ik ook het leuke, van, dat vind ik nog steeds leuk... van die regionale, van die stadsjournalistiek. Je loopt in de stad en je ziet iets en daar val, valt je iets op. En dan denk je, hé, hoe zit dat dan? Dan ga je bellen en dan ga je dat uitzoeken. En dan denk je, oh, dat komt veel vaker voor. Nou, als het va Was dat een paar jaar geleden ook zo? Nee. Oh, misschien is dat, nou, wat zou dan de kop zijn van het verhaal? Kan je het in één zin zeggen? Dat zeg ik nu nog steeds heel vaak tegen mensen. Kan je in één zin mij vertellen? En er zal het beste met allerlei dingen achter zitten. Maar kan je mij in één zin vertellen? Wat is het verhaal? En um, ik had daar een waanzinnig goede leermeester. Iemand die ik nog steeds veel zie. Een eindredacteur Frank IJsma. Leidt nog steeds heel veel mensen op. Die uiteindelijk op mooie plekken terechtkomen. En um, hij heeft mij wel geleerd uh, dat. Wat is een verhaal? Om vrij snel dingen te kunnen, te, dingen te kunnen lezen. Mensen te kunnen bellen en te denken. Oké, okay, daar zit iets in. Um, en vervolgens um, heb ik geleerd, denk ik, hoe je daar, uh, ja, hoe je moet interviewen, misschien wel, hoe je welke vragen je moet stellen. Uh, maar dat kwam misschien wel iets later, hoor, want ik was natuurlijk eerst redacteur. Dus die basis, ik heb wel heel erg gekozen van, ik wil. Die, die, die inhoudelijke weg bewandelen. Ik wil echt het, het, het, het journalistieke, het, wat is wel een verhaal, wat is niet. Ik vond dat redacteurschap ook ontzettend leuk. Ja, maar ik, ik las natuurlijk ook veel interviews van jou terug. En dan zei je ook van ja, als ik dan op weg naar mijn werk ging, naar AT5, ja. dan kwam je op de fiets al drie verhalen tegen. Ja. Ben je hier nu ook op de fiets toegekomen? Ben je weer verhalen tegengekomen? <laughs> of ja, ik of ben je zit je vanavond op het Rudolf Hartplein, je kijkt naar buiten, zie je hier verhalen? Heb je hier ooit verhalen gezien? Uh, nou ja, stel nou dat je hier... Uh, ik moet zeggen dat ik vandaag... Het was, was Rotterdam, dus ik ben niet komen fietsen. Maar ik, ik woon niet al te ver vandaan. Uh, stel nou dat je hier drie lege puien ziet. Dat zijn hele simpele dingen. Dat je denkt, hé, hey, misschien... Wat, wat gebeurt er met die straat? Zijn er, zijn, gaan er veel bedrijven failliet? Goh, eens even die cijfers opvragen uh, bij de Kamer van Koop. Nou ja, inderdaad, er zijn zoveel meer bedrijven failliet in Amsterdam. Uh, en is dat dan erger in die buurt dan in die buurt? Het is een simpel voorbeeld. Maar soms. Uh, en dat was natuurlijk ook een beetje de, de verhalen bij, uh, bij AT5. Uh, maar ook zoveel meer. Want dat zijn de hele zichtbare dingen. Dat vond ik het. Het is ook meer om aan te geven wat voor mij bijzonder was. Is dat het zo direct en zo dichtbij was. Dus ik zou zag iets en dan kon ik het bewijs van spreken... s'avonds in die uitzending hebben. Dat vond ik ja. ongelooflijk dat dat, dat dat kon. Maar ik ben uiteindelijk... en dat is ook wel iets wat, ik, wat mijn journalistiek heel erg drijft... en wat daar al is begonnen. Ik kreeg bijvoorbeeld als eerste een portefeuille-economie... want zij zeiden, ja jij komt uit het bedrijfsleven. Dus ik ging heel snel een soort netwerk in Amsterdam opbouwen. En um, dan ging ik echt uh, actief op zoek. Dus dingen uitzoeken uh, en uh, gesprekken met mensen voeren... En, en spitten dus echt ook meer dat, dat onderzoeksjournalistiek. En dat vind ik nog steeds de mooiste vorm van journalistiek. Dat je zelf iets, als ik er niet achteraan was gegaan, dan hadden mensen het niet geweten. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat vind ik het mooiste wat er is. En dat is niet wat je nu doet bij Nieuwsuur? Ja, minder direct. Maar um, ik ben de, de laatste schakel in dat proces. Maar dat is wel het proces dat wij bij Nieuwsuur uitvoeren. En waar ik natuurlijk wel onderdeel van ben. Waar ik over meepraat, over meedenk. Waar ik, uh, waar ik sturing ja, aan kan geven. Redacteuren gegeven. duiken er echt in. Tuurlijk. Ja. Maar je, je, je doet in verschillende fases in je leven verschillende dingen. Ja. Maar ik vind wel, dat vind ik wel, waarom ik Nieuwsuur ook zo'n mooi programma vind, is dat we niet alleen maar praten, maar dat we ook tegels lichten en uh, uh, eigen verhalen maken en dingen laten zien die anderen niet laten zien. Dat is waarom ik dit zo'n mooi programma vind. En toen jij vanuit uh, het bedrijfsleven de journalistiek instapte... waren er ook uh, uh, ja, verwachtingen die je had die doorprikt zijn? Sprookjes die niet ja. waren? Ik, ik weet dat je als je niet in de journalistiek zit... denk je misschien heel naïef achteraf... maar toch wel ga je er een beetje vanuit dat wat in de krant staat... dat is wel waar... He, als het eenmaal op papier staat. Maakt dat dan nog uit welk krant je leest? Nou, is het allemaal dus, dus dat is wel leuk. Nou, nee, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar dat was wel een soort. Ja, het zijn hele simpele dingen. Maar dat dan. smorgens in de redactievergadering. van joh, er stond een verhaal daar en daar. kan je dat eens uh, nabellen? En dan ging je het uitzoeken. en dan was het toch een beetje anders. Dat was voor mij echt. Ik dacht, nou, jeetje, ongelooflijk. De wereld is echt. Maar is het mijn dan? Altijd blijven nadenken. Alles wat ik bij nieuwsuur blijven... zie is waar. Ja, Kijk, wat is waar? Uh, ja, nee, omdat je zo duidelijk bent over de krant. Nou, ik vind, je... wel, ik vind wel, en daar zijn we heel scherp op... en ik vind ook iets dat, we, dat we daar uh, heel erg kritisch op onszelf moeten zijn. Ik vind wel dat als mensen naar Nieuwsuur kijken... dat zij ervan uit mogen gaan, dat wij dat heel goed hebben uitgezocht. En als ik iets zeg, dat jij... Oké, okay, nou, dan, dan, dan, dat, dat, dat klopt dan. Dat vind ik heel belangrijk. Maar dat betekent niet dat we nooit fouten maken. Wij maken natuurlijk ook wel eens fouten. Maar ik vind wel, uh, dat is heel belangrijk... Heel belangrijk. Dat was voor mij wel een teleurstelling, ja. dat dat niet zo bleek te, bleek te zijn. We gaan het nog uitgebreid hebben, hebben natuurlijk over Nieuwsuur, maar ik ga eerst voor jou een plaat draaien. Want we kijken nu dus weer met een schuin oog naar AT5, ja. waar je begonnen bent. Ja. Maar dat idee, las ik, is geboren op een luchtbedje <laughs> in Thailand. Ja. Jij ja. lag met een vriendin op een luchtbedje ja. in Thailand en, en wat gebeurde er? Ja, dat was een, een week waarin we heel veel gepraat hebben. Dat was een moment dat wij uh, twijfelden over of we verder wilden met ons bedrijf. Omdat het... Het was begin jaren negentig dat het heel goed ging... maar we moesten daarmee ook grote beslissingen nemen... van gaan we dan echt voor lange termijn investeringen doen... en ons committeren. En uh, wij dachten over allemaal nieuwe bedrijfsideeën... maar heel erg met z'n twee, omdat het ons heel erg beviel om... om uh, hè, het is ook mijn uh, levenspartner, mijn man, waar ik dat samen mee deed. En, uh, maar die vriendin, en dat is heel goed geweest... Die, die, die probeerde, we hadden steeds gezamenlijke gesprekken van... wat gaan jullie dan doen... En toen lagen wij uren in zee over alles en nog wat te praten. En toen zei ze: Maar wat zou je nou doen als je uh, niet met Marnix weer een nieuw bedrijf begint? Wat zou je dan zelf willen? Wat wil jij? Nou ja, dus ze bleef maar vragen. En toen zei ik opeens: Dan zou ik bij AT5 willen werken. Heb je dan Heime als je nu kijkt naar AT5? Nee, maar ik heb altijd wel met hele, uh, hele warme gevoelens uh, kijk nog, ik daarnaar. Is naar. het nog wat het vroeger was, AT5? Poeh, dat vind ik moeilijk. Ik moet, ik moet bekennen dat ik uh, sinds ik bij Nieuwsuur zit ook veel minder kijk. En, uh, en wat ik ook weet nog van oud-collega's maken ze wel een moeilijke, moeilijke tijd door. Maar ik kan er niet echt heel goed over oordelen. Ik ben heel lang nog heel, ben ik heel dichtbij gebleven. Maar het is nu minder. Nou ja, Laten we teruggaan aan het moment dat jij met je vriendin in, uh, in, in Thailand bent. Op dat strand, op dat luchtbedje. En daar heb ik een plaat uh, voor uitgekozen. Dus zet je koptelefoon op. Ja. Het is nummer twee meisjes van uh, Remol van het Groene Woud. Uh, voor Marielle 2. <laughs> De meisjes op het strand, ze lezen modebladen, ze kijken in het rond, ze dromen van een prins.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 Raymond van het Groene woud, Twee Meisjes, een van mijn favoriete nummers. Voor Marielle Tweebeke, een van mijn favoriete prestatrices. Mm. Uh, <laughs> ik draaide dit nummer. Het gaat natuurlijk over Twee Meisjes op het strand. Dromen van een prins. Die prins is natuurlijk uh, jouw baan. Ja. Daar heb, heb je van gedroomd toen je op dat luchtbeetje lag. En het is bijna net als in een, uh, een, een film. Je bedenkt het en een aantal jaren later ben je gewoon de enker van Nieuwzuur. Ja. Ja, dat is, dat is ook ongelooflijk. Maar dat, dat bedacht ik ook niet toen ik daar in het uh, water lag in Thailand. Je mag je koptelefoon afzetten. Hoor. Oh ja. ja, ja. Uh, dat is ook wel het mooie. Hier begon bij begon een heel groot avontuur... waarvan ik geen idee had waar, dat zou, waar het zou eindigen. En ik denk eigenlijk dat, dat, um, dat op dat strand in Thailand... en dit moment dat ik dat zei... Um, een beetje synoniem is voor een soort vrijheidsgevoel. Ik had een, ik had een bedrijf wat goed liep. Maar waarvan ik dacht... nou ja, ik, ik, ik geloof toch dat er meer is in het leven. Maar dat bedrijf maakte het ook mogelijk... dat ik die keuzes kon maken. Dat ik dus ook andersoortige keuzes kon maken. Ja, maar jij maakt wel de keuze. En dat heeft wel te maken met lef. Ja, dat is een, dat is een hele belangrijke, ja. Je moet, ik weet ook dat... Ik weet ook dat ik op een, op een avond. Ik heb dit ja, maar dacht jij zo veel lef? Ik ben niet bang. Nee, ik ben niet bang. Ik heb heel veel. Uh, en het is natuurlijk ook, je bent, bent jong en, en, en, en je ziet wel. Nou ja, je bent dertig. Maar. Al, ik ben niet meer twintig. Nee, nee. Ik, ja, ik vond dat. Het, het was een groot avontuur. En ik weet dat, mensen, dat er heel veel mensen in mijn omgeving het heel raar vonden. En niet begrepen. Dat ze. Je hebt een goed leven en je verdient veel geld. En dat is voor heel veel mensen. En dat, dat, dat is dan. Dan heb je het toch al uh, gemaakt. Maar ik vond het niet bevredigend genoeg. En uh, dat moment dat ik dat kon kiezen en dat ik kon gaan uitvinden... of dat bij AT5 iets voor me was. En eigenlijk is elke keer, en dat is misschien wel... ik ben uiteindelijk hier gekomen... maar heel veel mensen zullen misschien van tevoren denken... en dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen en dan kom ik misschien daaruit. Dat heb ik nooit gedaan, want ik wist helemaal niet welk pad ik ging want Ik voelde, dus het is iets wat heel dicht... Uh, bij jezelf, of bij mijzelf lag. Dat ik dacht, ik moet dit uitvinden. Maar en waar, elke waar keer heb is, ik dat... Waar is, waar is dat begonnen dan? Dat, dat sluimerende gevoel van, ja, ik wil eigenlijk de journalistiek in. Ik wil naar AT5. Ja, maar dat journalistiek, dat woord, dat is ook zo grappig. Dat was heel lang geduurd. Ik dacht, ben ik nu journalist? Oh, maar wat wou je dan? Ik wil bij televisie? Nee, ik, nee, nee, ik wilde... Um, Nee, want het was ook niet televisie. Het was, ik weet, dat, vind ik, dat vind ik nog steeds moeilijk om terug te halen, hoor. Maar het was heel duidelijk dat iets met je stad doen, iets in Amsterdam doen. En uh, ja, was dat televisie, was dat journalistiek? Dat, die woorden had ik er niet zo bij. En, uh, maar had het ook het parool kunnen zijn? Ja, dat is toch wel weer grappig. Dat was wel mijn favoriete krant. Maar, weet je, dat is wel... Nee, het had niet de krant kunnen zijn. Het was wel mijn favoriete krant. Maar daar is wel het verschil. Ik ben niet zo goed in schrijven. Ik ben beter in praten. En dus ik denk dat daar wel... Heb jij ooit, toen je op de middelbare school zat... in die richting gedacht? Nee, nooit. Nooit. En ik heb ook wel eens... nu wel eens gedacht van... hoe kan dat nou eigenlijk... dat ik dit zo fantastisch vind... en dat ik niet in die richting heb gedacht. En uh, mijn... Mijn enige verklaring is. Um, dat het ook te maken heeft. niet per se hoor, maar dat is het enige wat ik kan bedenken. met de omgeving waarin je opgroeit. en wat je om je heen ziet. en wat je meekrijgt vanuit huis, vanuit thuis. En uh, ik ben heel erg opgegroeid in een. Uh, ja, ondernemer. Nou, niet eens een echt ondernemersgezin. maar mijn vader werkte in het bedrijfsleven. Uh, was daar uh, succesvol. En. Um, hij heeft zich helemaal opgewerkt. Heel erg opgewerkt. Het ja, is ja. Dus ook uh, ja, in zekere zin eenzelfde weg. Alleen op een andere manier. Maar inderdaad op zijn zestiende zonder een opleiding bij een bedrijf begonnen. En uiteindelijk algemeen directeur geworden. Um, en dat was wat ik zag. En waar, wat ik ook mooi vond. Maar dat was een beetje de wereld die ik meekreeg. Van hard werken. De maakbaarheid van jezelf. Ja. En en, maar waarom ik, durf jij dat allemaal wel en heel veel mensen niet? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, ik heb altijd... Uh, en ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Dus dat is denk ik wat mijn ouders me wel heel erg hebben meegegeven. Um, ja Zij hebben me vanaf jongs af aan heel erg het gevoel gegeven... jij komt er wel. En het, was, het gek is... niet heel duidelijk wat dat dan was. Maar ik was wel... Um, ja weet je, als, als kind werd ik wel zo van ja dat is ze is wel redelijk bij de hand en ze maar het was weet wel eerst was je verlegen ja maar dat was heel dat is ook heel gek dat was toen ik heel jong was ik denk ik was, ik denk dat een jaar of zeven uh, sprak ik bijna niet nee, ik was heel erg verlegen en, waar, maar, heel stil en hoe kwam die omslag dan ja ik ik weet um, dat ik op een gegeven moment, ik geloof dat het in de derde klas van een lagere school was. Dat ik, um, ja, ik zat een beetje uit het raam te turen. En ik was stil en, en verlegen. En, uh, en toen kreeg ik een meester. En, en uh, meester van Onselen. En die, uh, dat was een hele bijzondere, inspirerende, leuke man. Ja, en op de een of andere manier... Um, ja, wist hij bij mij iets, iets, iets los te maken, denk ik. Ja, of er was toen, Dat is een beetje wat mijn ouders me ook wel En daar was een soort omslag. Die wist iets te. Nou ja, toen werd ik enthousiaster om mee te doen en wat meer uh, naar buiten te treden. En ja, dat is een, rare, een raar iets, inderdaad, heel, heel verlegen. Maar uiteindelijk was toch meer het beeld van. Ja, ik, ik hield wel van. Uh, nou ja ik, ja, ik was wel een, een, een prater. En ik kom wel als, op school was wel zo'n soort dat ze presentaties moest geven en zo. Dat was allemaal wel uh, van dat kan jij. Um, maar niet in die richting. Dus ik dacht, ik weet dat mijn vader kwam wel dan thuis. En met verhalen van dat hij bijvoorbeeld door, een, uh, door Headhunters, dan vertelde hij dat hij in een mooi hotel zoals wij hier nu zitten. Een afspraak had omdat hij dan door een Headhunter benaderd was. En uh, ik weet dat dat is bij mij een beetje een moment... Oh, dat is al wel later hoor, natuurlijk niet die lagere school... maar ik dacht, misschien is dat iets voor mij. Omdat ik aan de ene kant wel dat bedrijfsleven... en mijn vader is een... Uh, eigenlijk een, een, een, een pure verkoper. Hij, en, en hij is uiteindelijk dan uh, directeur geworden. Maar iemand die heel commercieel denkt... en uh, die, uh, heel mensen enthousiast kan maken... en uh, nou ja, goed was in, in, in toespraken en dat, dat soort dingen. Dus dat was wat ik zag. Maar ik weet ook dat ik dacht... ja, maar uh, hij verkocht dan... Uh, of hij zat dan in, uh, in uh, huishoudelijke apparatuur... Dat, dat ik dacht, ja, dat, dat is het niet voor mij, weet je wel. En dat ik uh, toen dat Het Hunters idee ontstond, dacht ik: dat is natuurlijk fantastisch. Dan ben je, dan, dan, want ik was wel ook heel erg geïnteresseerd wel in mensen. In, in, uh, in, in, in, ik dacht, ja, ik wil ook wel iets met psychologie of sociologie. Maar ik ben ook commercieel. Dat was in ieder geval wat ik. Dus ik heb het nooit in journalistiek of in televisie gedacht. En, en zo zijn die twee dingen bij elkaar gekomen. Ik dacht, ja, ik vind economie leuk, maar ik vind ook psychologie. Nou ja, toen, kwam uh, ja, uh, dus nou, toen kwam ik op een studie personeels- Ja, gesprekken voeren. Toen kwam ik op een studie uh, HBO-personeelsmanagement. Dacht ik, nou misschien is dat het voor mij. Van dan, dan komen die twee dingen uh, verenigd uh, bij elkaar. Nou ja, dat heb ik gedaan. Zeer succesvol? Ja, en toen ben ik nog sociologie gaan, uh, gaan studeren. En toen ben ik voor mezelf begonnen. En... Nou, dan heb je een succesvol bedrijf. Euh, samen met je man, die stopt ja. daarmee. Je ligt daar op dat luchtbedje. Hoe <laughs> kijk je nu terug? Ja. Naar dat moment daar met met jij en je vriendin op dat luchtbedje. en, en Hoe kijk je daarop terug? Nu, nu je daar het netjes, beste, el, bijna elke dag... Het beste besluit uit gezien. mijn leven. Ja? Ja. ja. En uh, Een enorme verrijking wat ik allemaal sindsdien heb meegemaakt... en heb gezien en gedaan en geleerd. Nou, maar heb je ook niet zoiets van, wat is mij overkomen? Ja, ja. Ja, het is wel. Het is, het is ongelooflijk. Ik weet ook dat ik op een gegeven moment. Want ik heb heel lang ook gedacht. Ik wil ook alleen maar bij Aad 5 werken. Ik wil ook niet. Want het was. Is natuurlijk altijd. Wordt er gezegd van, ja, maar Wil je dan niet naar heel veel. Was ik altijd een beetje beledigd. Ik dacht. Ik heb echt de mooiste baan van de wereld. Want op een gegeven moment. Had ik daar eigen programma's. En politieke En ik dat er heel veel op... vrouwen zijn. Die nu luisteren. Die misschien ook in, in het televisieland zitten. Ja. Die willen op jouw stoel zitten. En bij jouw maar komen aandobberen in Thailand. Nou, het is dus niet komen aandobberen. Want. Um, ik, ik, ben, ik, ik ben mijn gevoel gaan volgen, dat ben ik gaan doen. Maar ik heb ook heel hard, en dat doe ik nog steeds, ook wel heel hard gewerkt. Dus het is, het is natuurlijk een combinatie van dingen. Het is ook geluk, het is op het juiste moment, op de juiste plek zijn. Het is hard werken, uh, uh, durven, inderdaad niet bang zijn. En doen. En heel graag uh, willen, uh, heel eager zijn en... Uh, ja, dat zijn de dingen die bij mij. En, dat, en maar dat is ook natuurlijk, ja, en dat is tot iets heel moois uh, heeft dat uh, uh, geleid. Dat, dat, dat vind ik ook. En dat is ongelooflijk. Want dat wilde ik eigenlijk vertellen. Dat ik aan het eind van mijn A5 tijd, als mensen dan wel eens vroegen, maar wat wil je dan hierna? Want je zit hier nu toch al een paar jaar. En dat ik dan, nou ja, eerst dan een beetje beledigd was. Maar zei, nou ja, als ik echt in, nou ja... Als ik dan ooit iets anders zou willen... Dan zou ik wel, als Clary Polak ooit stopt... Uh, zou ik wel bij Nova willen. Los, en dan zei ik altijd... Ik weet niet of dat, of dat natuurlijk reëel is... Maar dat, als je me echt mijn, mijn droom vraagt, is dat het. Ja, en dat is natuurlijk dan wel ongelooflijk hoe dat dan uh, bij elkaar komt. En dan daadwerkelijk, ja, het is dan de opvolger van nieuwsuur, van, uh, van Nova geworden nieuwsuur. Maar dat ik op die plek ben gekomen, ja. En uh, je, daar, daar komt, zoals je zegt, een factor geluk bij. Er komt hard werken bij, maar er komt ook talent bij. En wat is dan jouw talent? Waarom ben jij de nieuwe Kleripolak? GELACH <laughs> Ja, dat, dat, dat vind ik, dat is zo'n vraag, dat, dat, dat moeten anderen voor, dat, ja, dat nee, weet ik joh. niet, dat weet ik niet. Nee, dat Kom weet ik op. niet. je hebt ook een beetje psychologie gehad. <laughs> ja, maar dat is altijd heel goed om op anderen toe te passen, nee, zoals nee, jij ja, dat weer. psycholoog zegt dan altijd, je moet het zelf, je, jij moet, je, je moet zelf antwoorden Nee, nee, dat, dat vind ik heel, uh, dat vind ik heel lastig. Nou, waar waar ja. ben je goed in? Jeetje, ja, dat vind ik, dat is, vind ik een hele lastige, en ook vervelende vraag. Ja. Waar ben je goed in? Jeetje, ik vind eigenlijk dat anderen moeten bepalen of je goed bent. En uh, wat, wat waarom, ik kan is jou, doen, waarom is het jou gelukt? Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Van, er zijn een aantal dingen. Ik heb, ik heb misschien uh, aparte keuzes gemaakt. Ik heb wel. Ik denk wel wat, wat een belangrijk iets is. Als je naar die al die jaren kijkt, is dat je wel. Ik had niet een uitgestippeld pad, hè, wat ik zei. Want ik dacht, je moest dat eerst allemaal uitvinden. Maar ik weet wel dat ik dacht... toen ik bij A5 kwam, op een gegeven moment... kwamen ze ook naar me toe van... Uh, kwamen altijd met voorstellen van... wil je dit of wil je dat? En uh, dat vond ik allemaal leuk. Maar er was ook een tijd dat ze dan bijvoorbeeld vroegen... van wil je eindredacteur worden? Of wil je dat, uh, wil je die afdeling aansturen? en Dat ik wel dacht, maar wacht even. Ik heb niet die stap gemaakt... om uh, dat ze dan zien van... je kan ook wel een beetje leiding geven... Uh, ik heb niet die stap gemaakt om uiteindelijk iets te doen wat ik ook bij een ander bedrijf zou kunnen doen. Ik wil wel echt het journalistieke proces. Daar wil ik in blijven. Um, en dan heb ik dus ook een paar dingen nee gezegd. Dus je moet wel in die zin dan weer dichtbij blijven van waarom heb ik ooit deze keuze gemaakt? En heeft het je veranderd? Want je bent nu op tv, je bent een bekende Nederlander. Mensen hebben een mening over je. Ja, nee, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik weet, het is wel grappig. Toen ik naar RTL ging, had ik een gesprek met Fons van Westerlo. En die zei, uh, realiseer je dat je straks, hè, als je elke dag op tv bent, dat je een bekende Nederlander wordt. En nou ja, wat dat betekent. Nou ja, het is, ik moet zeggen dat ik het heel vaak vergeet. Want ja, ik voel me natuurlijk nog gewoon hetzelfde als uh, hoe ik me altijd heb gevoeld. En um, ja, nou woon ik ook in Amsterdam. Dus ik denk dat Amsterdammers ook niet zo snel... Uh, ja, ik, ik, als ik aangesproken word, is dat vaak heel leuk. En dan moet ik ook... Dat ik soms ook denk, oh ja, natuurlijk. Weet je, Als mensen dan vragen, werk je vanavond? Of iets over mijn werk zeggen. Dat ik dan weer even verrast ben. Oh god, die nee, maar kennen ik me. Ik lees veel terug van jou dan. Ja. En dan lees ik toch ook in heel veel artikelen... Uh, dat, je, dat, dat mensen je streng vinden. Dat je uh, afstandelijk bent. Ja. Dat je op de vega hard bent. En als je dat leest over hmm. jezelf... wat denk je dan? Ja, als je dat vervelend vindt, moet je niet op televisie uh, verschijnen. Heb ik helemaal heb ik niks van. Nee. Ik vind, ja, iedereen mag wat van je vinden. En natuurlijk, kijk, het, dat, dat klinkt heel stoer. Kijk, als iedereen heel negatief over me zou zijn. Um, en, en niemand goed vindt wat je doet. Dan, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Maar dat er mensen zijn die. Uh, die laten weten dat ze je streng of uh, wat dan ook vinden. Ja, ik, ja dat, dat hoort erbij. En dat, dat vind ik allemaal in de categorie. Uh, ja, dat, dat, dat zijn meningen en dat mag. Nee, daar heb ik geen last van. Ah, gooi je ook wel eens dan een keer zo'n plat uh, door de kamer? Van wat uh, schrijf ze hier voor onzin? Ik afstandelijk, ik uh, nee. Uh, gehaaid. Nee? Nee, nee? nee. Ben je zo beheerst? Nee. Ja, redelijk wel, denk ik. Ik ben vrij nuchter. Ja. Nee, want dat is ook wat toen, toen Fonds van Westerlo dat zei. Dat ik al zei, ik geloof niet dat ik daar nou heel erg uh, last van zal hebben of uh, moeite. En dat vind ik ook niet. Nee, wat, wat ik zeg als ik aangesproken word. En mensen gaan zeggen toch, spreek je echt niet aan om uh, rechtstreeks te zeggen van ik vond dat niet goed. Dus als ze je aanspreken, zeggen ze iets leuks. En dat vind ik dan wel ook weer bijzonder. Denk, oh ja, die, die, die kijken, leuk. En jij kijkt zelf ook alles terug? Veel wel, ja, eigenlijk wel. Ja. En wat zie je ja. dan? Ja, dan zie ik elke keer wat anders natuurlijk. Ja, ik vind het wel belangrijk om... Uh, want ik, ik, ja, ik doe wat ik doe. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar naar kijken. Dus ik wil, ik wil dat zelf dan ook teruggezien hebben. Om te zien wat jij ook door jouw ogen... Wat, wat zie je daar dan? Maar ook om gewoon te zien van... Wat doe ik goed? Wat doe ik niet goed? En uh, Kijk, het zijn altijd... Wat wij doen, is zijn live gesprekken. En in korte tijd moet het gebeuren. En dat zijn allerlei verschillende soorten gesprekken. En uh, ja, je kan het niet overdoen. Maar je, je, je wil toch zien van ben ik tevreden over die uitzending. wat doe ik daar goed en wat doe ik daar niet goed. En ja, de ene keer denk je jeetje, je had, je had daar wel. Uh, had, of weet je, je hebt met gespreks. Je, je denkt na over een gesprek. En soms denk je, ah, ik had toch daar eerder had ik daarover moeten beginnen. Of ik had... Um, ja, ik had daar juist wat meer afstand moeten nemen. Daar zit ik er te dicht bovenop, weet je, dat, dat, dat soort dingen. En kijk je dan zelf terug of kijk je met iemand terug... die ook uh, dat soort dingen vindt of um, dat even tegen het licht houdt? Even kijken, kijk met mensen terug. Nee, ik kijk niet met mensen terug. Maar ik, uh, het is natuurlijk wel zo dat je hoofdredacteur of collega's... dat je natuurlijk wel uh, feedback krijgt. En dan kijk ik soms ook terug van, zie ik dat zelf ook? Of, uh, ja, maar ik vind het gekke is dat... Terwijl je weet dat heel veel mensen kijken. Dat voel je niet als je daar zit. Want je doet gewoon. En zeker als ik in gesprek ben. Ben ik heel erg in dat gesprek. Dus dan realiseer je dat niet. Maar als ik terugkijk. Vind ik het toch iets heel intiem. Uh, vind ik het wel fijn om dat alleen te doen. Doe ik ook vaak gewoon met een, met een koptelefoon op. Weet je. Moet even. En zit je dan ook wel eens te ergeren. Zo ja, tuurlijk. Doe ik nou, twee tuurlijk. Beken. Hou, je Hou je mond. Ja. Hou je mond. Ja, ja. Of uh, waarom dat? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Vaak? Nou, weet je wat ik net zei? Het zijn live gesprekken in relatief korte tijd. Maar je en het is er toch, toch vrij zeldzaam? Je hebt de Sonja Barend-award gewonnen, ja. en terecht. Dat was een buitengewoon mm. spannend en eleverende interview. Ja. Toen ja. Met die VUMC-kwestie. Ja. Die camera's met Reinoud Oerlemans onder andere. Um, en. Ja, jij bent een goede interviewer. Vind je dat zelf ook? Dat je nou, Clery Polak is al genoemd. Uh, we zijn er nog meer die we moeten noemen? Paul Witteman, <laughs> Paul Witteman, uh, Mathijs van Nieuw. Nou ja, ik vind het heel uh, eervol. En dat ik voor mij was, die Sonja Barend te worden, dat vond ik echt een hele. Daar was ik heel erg trots op. Heel blij mee. Dat was, vond ik wel echt een hele grote eer. Omdat ik Sonja Barend ook wel echt heel uh, groots vind. En een bijzonder leuke, maar, uh, leuke vrouw, maar ook uh, met een, uh, ja, een hele mooie carrière, waar ik altijd met heel veel plezier en ook bewondering naar heb gekeken. Dus dat is wel zo'n moment dat je denkt. Jeetje, dat ik dit meemaak. Weet je, als je we het net over hadden, waar je dan op een dag bedenkt, ik wil dat. Maar vind je ja. al dat je bij de grote hoort? Nee joh. Jawel? Nee, nee, nee. Waarom niet? Maar dat is wel zo'n moment dat je, ja, dat, dat vond ik wel heel mooi. Ja. Nou, we gaan wel even naar een stukje, een fragmentje luisteren uh, uh, van jou. Ja, een van je hoogtepunten in je carrière. Dus zet toch even je koptelefoon <laughs> yeah. op. Dan gaan we kijken naar toch een heel beroemd uh, interview uh, van, uh, van jou. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander ah. te worden. Uh, waarom is het Willem-Alexander geworden en niet willem Het Belangrijkste is dat je authentiek blijft. <laughs> dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Uh, willem IV. Dat is toch geen naam. Rek-3 staat goud nergens op oh, no. ja nee, nee, nee. maar het is allemaal maar gekke goud het is toch uh, gekke goud Ben toch gewoon willem noem me gewoon bij mijn eigen naam Ben ga ik turk hij is gek dat ook hij nee, is in grapje hoor. hé ik gekke goud ja je nou naar namen te loeren, ja, ja. Dit was een geweldig. stukje uit uh, Lucky TV, natuurlijk. Uh, een persiflage op het interview wat uh, uh, Marielle twee weken had met uh, uh, de koning en de koningin, ja. Um, hoe, hoe luister jij hierna? Ja, ik, vind het, ik heb hier echt bijzonder hard om moeten lachen. Ik moet er nu ook weer om lachen. En het, het grappige is, ik, ik heb dit alleen terug zitten kijken... toen ik hoorde van je moet even Lucky TV kijken. En ik heb niet zo heel snel dat ik dan in je eentje overdacht... Dat je, maar ik moest hier echt heel hard om lachen. En ik vind het echt bijzonder geestig, ja. Waarom ja. is het zo grappig? Ja, je, wat zit je nou te loeren? Ja, dat is, dat toch is naar jou, hè? Ja. Is heel, het is zo knap gedaan. Ja, het is, he, ja jeetje waarom. Het is, dat, is, dat hoef je niet meer uit te leggen. Iedereen die dit zit, moet heel hard lachen. Denk je, van, denk je dat, dat zij zelf ook kunnen lachen? Willem Alexander en Maxima? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik, ben het, ik heb ze laatst nog gesproken, maar ik ben het vergeten te vragen. Ik echt had waar? het graag willen weten. Ja. En waarom sprak je ze? Nou, eigenlijk is er nog een soort in de nasleep van, de, van dit interview. Om. Uh, nou ja, nog even, even te horen van hoe heb jij het ervaren? En uh, ja, dat was, dat was leuk. Maar ik ben dit Dit had ik wel eigenlijk kunnen weten. Maar ik neem aan, ja, volgens mij zijn ze daar wel. Ze zouden daar hier ook om kunnen lachen. En uh, hoe is dat dan als je hiervoor gevraagd wordt? Ja, ook dat, dat klinkt nu een beetje naar die Soja Barend woord. Maar ik vond het wel echt een. Uh, ik, werd, ik, ik ben natuurlijk in dienst bij de NOS. Dat weet natuurlijk niet iedereen. Want de NT, of de nieuwsuur wordt gemaakt door de NTR en de NOS. En Twan Huis doet het namens de NTR. Ik de NOS. NOS vroeg mij om Lijkt dit te complex. doen. Ja, nou ja, eigenlijk uiteindelijk maakt het, maakt het Yo, ook nog hey, Maakt ja, het fantastisch. helemaal niet uit. Laten we met z'n drieën een interview programma? Nee, maar maken. We, we zijn gewoon één, één programma. Maar ik ben bij de NOS in dienst. En de NOS vroeg mij om dit interview te doen. En uh, nou ja, mijn eerste reactie was natuurlijk ja, dat was bijzonder leuk. En, uh, en uh, vereerd dat ze dat aan mij vroegen. Het grappige is wel dat ik in de, in de aanloop naar dat interview. Ik had vooral in het begin dat ik het nou ja, heel leuk om te doen. Maar toen, je, toen het dichterbij kwam, voelde ik ook wel. Uh, opeens een soort heel letterlijk een druk, want er was maar natuurlijk één interview uh, gingen ze doen voor zo'n historisch moment. En uh, er was gekozen om dat dus in samenwerking met uh, RTL Nieuws te doen. Wat natuurlijk heel ook dat weer zo uh, bijzonder toevallig dat ja. ik natuurlijk daar heb gezeten. Nou, had het met... Je had niet eentje kunnen doen, hè? Nou ja, nog was... een beetje RTL 4. Nee, en nee maar, maar nog dat nog was NOS. wel heel fijn, weet je. Dat ik uh, met Rick niemand natuurlijk ja. al heel goed ken en goed mee ben. Maar ook de mensen van RTL die, die kenden. Dus je hebt dat helemaal, je, we konden meteen aan de slag, weet je. Je hoefde niks te ja, overbruggen. Hoe was het dat je gevraagd werd? Ja, nee, dus geweldig. Maar waar ik er eigenlijk naartoe wilde... dat ik in de aanloop daarnaartoe opeens bedacht... jeetje, er is maar één interview. En ik voelde een enorme druk op een gegeven moment... dat ik dacht, jeetje, ik moet het wel heel veel mensen naar de zin maken. Want ik voelde me opeens een soort... ik word door de NOS naar voren gezegd... Ik er ik hebben meer dan vijf miljoen mensen naar gekeken... En ik moet uh, een heel breed publiek bedienen. Kijk, bij Nieuwsuur, daar kijken veel mensen naar. Maar dat is toch specifieker dan uh, uh, de NOS. En eigenlijk opeens van, oh jee, dat moeten we voor heel Nederland gaan doen. Maar ook heel erg leuk. Ze hebben heel lang en goed nagedacht over wat daar allemaal moet inzitten. En uh, nou ja, wat wij belangrijk vonden, wat, wat RTL Nieuws belangrijk vond. Gelukkig viel dat heel vaak uh, samen. En, uh, vond je het goed? goed? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vond het een goed gelukte... Ja, want... Het is natuurlijk best, het is echt anders dan anders. Uh, hoewel, het is ook wel weer grappig, want dat is ook wel wat het beeld heel erg is, dat het heel anders is. En dat viel uiteindelijk ook wel weer mee. Alleen ja, het is wel aan de vooravond van, van, een, van een groot moment. Dus we hadden heel veel te vragen. En ik denk wel dat het, uh, we hebben vooraf gezegd van nou ja, zo'n soort, we willen dat het een inhoudelijk, maar ook wel ja, een ontspannen inhoudelijk gesprek is. En daar heb ik heel erg op, op, op, op gelet en geprobeerd voor elkaar te krijgen: van hoe zorgen we nou dat het niet zo wat je vaak met dat soort gesprekken ziet, dat ze zo, nou ja, weet je, dat het een beetje ongemakkelijk is. Wie was er nou meer zenuwachtig? Willem-Alexander of jij? Uh, ik denk Willem-Alexander. Ja? Ja, dat Had weet jij ik geen natuurlijk niet. dan? Ik was heel zenuwachtig de dagen daarvoor, maar niet op het moment. Het grappige is, we hebben zo hard gewerkt van wat voor gesprek moet dit zijn. En ik was heel, echt heel zenuwachtig die dagen daarvoor, juist omdat ik net zei dat ik die druk voelde en ik dacht: jeetje, één gesprek en het moet goed. En, um, maar ik kan natuurlijk niet voor hem spreken, maar ik bedoel meer te zeggen dat ik, uh, toen we eenmaal, op een gegeven moment waren we het soort allemaal eens van, nou, dit is het. Alles zit erin. En zo gaan we het doen. En daar kon ik opeens zo'n rust in vinden. Dat ik die nacht ook. Want de nachten ervoor sliep ik echt bijna niet. Maar die nacht voor het interview heb ik heerlijk geslapen. En soms kan je dan zo wakker worden. En dat was, ja, ik, ik, ik had er een heel goed gevoel over. Nou, nou hebben we net En volgens mij was het waarom ik wil even afmaken, want het ja? goed klinkt zo. Maar wat, ik er, wat, ik er, uh, wat het gelukt was, was wat we vooraf bedachten. Van het moet inhoudelijk, het moet wel echt ergens over gaan. En er moeten ook punten aan de orde komen die uh, minder fijn zijn. Hè? Zoals die hele affaire met, met Mozambique. En, uh, maar het moet ook ontspannen. En het moet ook een beetje prettig. en Het moet ook een beetje leuk zijn. Dus de, al dat. En volgens mij is dat wel gelukt. Dus daarmee heb ik ik kijk er met heel veel, uh, heel veel plezier op terug. Ja, met, en tevredenheid wel. Ja. Nou, en ik denk ook wel dat... Nou, vooral Willem-Alexander kwam er natuurlijk ook sterk uit. Wat ik wat zo ik ja. prettig vind. Want ja. dat is ook wel uh, wat hij volgens mij is. Maar uh, ja. nooit eigenlijk nou, zo... Het grappige is, we hebben één uh, voorgesprek gehad. En eigenlijk niet eens een voorgesprek, maar een soort kennismaking. Um, en ik weet ook dat, um, dat ik in dat gesprek dacht... Jeetje... Um, hij is, hij is er echt, ja, ja, dat klinkt is een beetje cliché, voor. maar hij is er klaar voor. Ja. Maar dat voelde ik ook heel erg. En dat zag je volgens mij in dat gesprek. Nou, en dan hebben we net die persiflage natuurlijk uh, gehoord. En dan zegt hij op het einde, wat zit je nou te loeren rame?" Ja, ja. Wat natuurlijk eigenlijk refereert naar wat Balkenende tegen jou zei. Wat ja. kijk je lief naar mij. Ja. Heb je Balkenende nog uh, ooit gesproken? Nee. Nooit meer? Nee, nooit meer gesproken. Oh, ik dacht je komt elkaar vast nog wel een keer tegen? Of, of? Nee, maar hij is natuurlijk eigenlijk toch wel behoorlijk uit het uh, publieke domein. Ik heb hem nooit meer gezien. Nee. Nee. Oh, ik vond ik nog wel interessant hoe hij ja. terugkeek over die affaire. Ja, nee, ik kan het je niet vertellen. Nou. Nee. Dan gaan we naar jouw plaat luisteren. Ja. Want je hebt iets speciaals meegenomen. Ja, volgens mij wel een heel mooi. Uh, een hele mooie plaat inderdaad. Die ook denk ik past bij, uh, bij dit moment en bij deze sfeer. En die. Uh, ook wel heel erg te maken heeft met, mijn, uh, met, met het verhaal... waar we het eigenlijk vanavond over hebben. Over mijn carrière en mijn stappen die ik daarin gemaakt heb. En dit is een, een plaat die, uh, die heel erg uh, herinneringen oproept... aan een vakantie vlak voor dit uh, debat waar jij het over hebt. Het Carré-debat met Rick Niemann samen... <lacht> nog in mijn laatste dagen bij, uh, bij RTL. Ik was, uh, ik had net, was uh, bevallen van mijn tweede kind... En uh, ik was nog thuis uh, met zwangerschapsverlof. En ik werd gebeld door Harm Tazelaar, de, de hoofdredacteur van RTL Nieuws. En die zei, want toen ik bij RTL kwam, had ik aan het begin wel heel erg gezegd... van ik ga uh, nieuwslezer worden, maar weet wel, ik hou heel erg van uh, het interview. En ik, wil, nou, ik hoop dat we daar ruimte voor krijgen. En hij belde me en toen zei hij, ik heb nu iets. Volgens mij is dit op jouw lijf geschreven. En het is 26 mei in Carré. Ik zei, oh, ja, geweldig, dat wil ik doen. En ik keek in mijn agenda. Ik zei, oh, nou, dan hebben wij net een vakantie gepland naar Portugal... Maar ik zeg, ik ga het even hier thuis overleggen. Want dit wil ik heel graag doen. Dus dan kunnen we dat misschien verzetten. Ik heb die vakantie verzet. En dat werd natuurlijk een hele andere vakantie. Want ik was er drie maanden uit geweest. Ik had een kind gekregen. Ik gaf nog borstvoeding. En, en ik, moest, ik moest weer scherp zijn. En, voorbereiden op het verkiezingsdebat. Voor, op het verkiezingsdebat. Dus wij zijn naar Portugal gegaan. En hebben daar een heerlijk huis aan de, aan de kust gehuurd. Met onze dochtertje en dus onze nieuwste, jongste zoon. En ik heb daar elke dag al die, uh, die verkiezingsprogramma's door zitten ploeteren. Om goed voorbereid te zijn. En in die vakantie hoorden wij altijd dit nummer. En uh, het is een nummer, um, uh, Boa Sorte heet het. En het is uh, van een Portugeze, Vanessa uh, D'Amata. En ja, je wordt er heel blij van. Nou, zet je koptelefoon ja. op. Ja. Laat je luisteren. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará tudo que quer me dar é demais é faz azul não abaixa tudo que quer de mim irreales espera que vás that's it there's no way it's over good luck i have nothing left to say it's only words and what i feel won't change tudo que quer me dar is you want é to give me é too It's heavy. tudo There's que quer want me expect We er iets eerder uit, want uh, ja, het gaat zo snel van uur. Een uur met de, met de 2B. Ik heb een mooie muziek uitgekomen. Ja, ja, sorry. <laughs> nee, echt, uh, ja, de mensen kunnen het gewoon terugluisteren. Boaz, zorg ervan van Vanessa, dat mag dat ja. zeker. Zekere, maar mijn vraag namelijk is nog, jij presenteert vier dagen in uh, ja. uh, Nieuwsuur... en dan ben je vier dagen vrij, toch? Dan doet Van Huiz het. Ja, er zit niet altijd zo'n vast systeem in. Maar, maar wat doe, doe als je als je vrij bent? Kan je het nieuws loslaten? Juist? Nee? Nee? Nee, vrij is ook eigenlijk niet het woord hoor. Want kijk, drie, vier keer per week uh, presenteer ik. Maar uh, dat betekent natuurlijk niet dat je die andere dagen niet ook bezig bent met, uh, met je werk. Heel veel zelfs. Dus uh, er zijn niet heel veel uh, vrije dagen over. Er komt, ja, weet je, het is natuurlijk niet alleen maar dat moment dat ik daar in die studio zit. Het nee, uh, verschilt per keer natuurlijk. Maar je hebt, je hebt vergaderingen. Ja, uh, je hebt allerlei dingen die daarbij komen. Maar, maar ook gewoon interviews, voorbereiden, rapporten lezen. Maar als je, je niet, als je niet met nieuws bezig bent, wat doe je dan? Ik wil weten dat ik gewoon als ik echt vrij ben doe. Ja, of, o, o, ja. of heb je, <laughs> nou, je dat ik, nooit? <laughs> nou... Ik, nou, dat is best uh, de afgelopen jaren. Is dat, moet ik uh, wel bekennen, dat dat. Uh, ik heb een fantastische baan, maar ook wel een, een, een veel eisende. Dus ik ben daar heel veel mee bezig. En dan heb ik nog twee jonge kinderen. Um, dus dan is het eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb, ben wel de afgelopen drie jaar veel. Uh, ja, dat klinkt een beetje saai, maar wel heel veel gedisciplineerder gaan, gaan leven. Om ook dat voor elkaar te krijgen. Want ik, ik wil het heel graag, uh, heel graag doen. Dus, uh, maar dat, dat vraagt wel wat. Dus ik ben Van het hele gezien... Zin neem ik aan. Ja, ja, ja. Maar ik heb een gelukkige man die heel veel uh, voor zijn rekening neemt. Dus dat, dat maakt, die runt nu het gezinsleven? Die, ja, voor een groot deel. Ik denk niet dat ik, ik doe natuurlijk ook nog steeds, maar hij doet het voor een groot deel. Dus dat maakt echt dat ik Maar jullie hadden, vrij... samen, jullie hadden samen dat bedrijf, ja. bedrijf, ja. Jij hebt gekozen voor je passie, namelijk, nou ik mag niet zeggen journalistiek, maar in ieder geval... Ja. Uh, nou ja, nu nou, zeker nu wel, wel, maar dat wist ik toen niet met die naam. Ja. Uh, en hij heeft zich maar moeten schikken. Nee, maar nee, want die vrijheid die we hadden... Uh, gold voor ons alle twee. We, we, we nee, maar jij al... hebt zo'n pad bevandeld... Ben... dat hij niet anders meer kon. Nou, ja, hij, hij was ondernemer voordat ik met hem uh, een bedrijf had. En hij is daarna ook nog ondernemer gebleven. Dus het is niet zo dat hij... Alleen dat bedrijf wat wij samen hadden is gestopt. En hij, hij raakte wel een, een, een businesspartner kwijt. Wat hij in eerste instantie jammer vond. Maar het leuke is dat hij... Uh, in eerste instantie dacht, wat, wat ga je nu doen? Hoezo? Uh, maar al heel snel eigenlijk eenzelfde enthousiasme. Het is, het is ook iemand die heel geïnteresseerd is in de wereld. en uh, We hebben heel veel gereisd met elkaar. En die, maar die ook weer een heel groot enthousiasme kan opbrengen voor uh, wat ik doe. Maar los daarvan, niet alleen om mij daarin te ondersteunen. Gelukkig komt het zo uit dat hij ook, zoals hij heel veel keuzes bewust in het leven heeft gemaakt... ook heel bewust kiest om zelf een groot deel van de, van de opvoeding van onze kinderen voor zijn rekening te nemen. Omdat hij, dat ook een heel belangrijk project is... Om het zo maar te zeggen, vind nou, ik moet wel omdat jij natuurlijk ook ja, en natuurlijk, en dat is ook en het, en het moet ook wel een beetje omdat als je tenminste belangrijk vindt dat een van de twee er uh, is voor hun en dat en dat vinden wij belangrijk. En ik ben ik ben gewoon wel heel veel uh, weg en dat dat dat vraagt wel veel van iedereen. En nou is het vaak gegaan over het luchtbedje waar je op land ja. daar in Thailand. Als je nu weer op het luchtbedje zou liggen, ja. en je vriendin zou vragen: Ja, maar wat wil je nou echt? Dan zeg ik: uh, I live my dream. Ik, ik doe wat ik, ik. Dit is echt wat ik wil. Waar ik nu ben. Ja, is, je, hebt toch, je hebt toch nog wel een droom? Ja, maar. Um, nou, ik, ik, het gekke is dat. Dat probeer ik net ook al een beetje te zeggen. Dat altijd vooruitkijken. En ja, dan moet ik daar naartoe. Snap. Ik. ik ben heel erg. En dat is volgens mij wel één Wat ik heel belangrijk vind. Dat je. Uh, je moet heel erg dicht blijven bij wat je echt wil doen. En je moet ook heel alert blijven. Of je dat ook nog steeds aan het doen bent. En zodra ik het gevoel krijg, wacht even ik mis iets of het is, het is het toch niet meer. Dan vind ik dat je daaraan moet werken. Maar ik meen serieus dat ik doe dit nu drie jaar. En uh, dat vind ik geweldig. Maar daar kan ik ook echt nog uh, uh, heel uh, uh, erg in groeien. Dat, dat is ook nog... Ik wil nog heel veel meer uh, uitzendingen en interviews Maar doen. als jij zegt, I live my dream. Ja. En je droom was Clary Polak worden. Ja. Nou, dat, ja, Lak, dan, dan maak je het heel erg... Uh, maar ja, die plek inderdaad. Uh, daar zit ik nu. En ik, ik wil daar... Uh, dat wil ik nog langer doen. Daar wil ik beter in worden. Nog meters maken. Uh, en natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ik dat tot mijn 67ste wil doen. Natuurlijk gaan er andere dingen komen. Maar het belangrijkste vind ik van... En, en dat is wat heel veel mensen... Doe je op dit moment wat je wil, wil doen? En dan is mijn uh, antwoord heel volmondig ja. Nou... Fantastisch. Ja. Het was een uh, waar genoeg om met jou uh, te praten. Mevrouw weken uh, prestatrice van, uh, van het mooie programma Nieuwsuur. En ik wens jou onwaarschijnlijk veel succes. Nou, Heel hartelijk bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn om met jou uh, te praten. Graag gedaan. Dankjewel. Super bedankt. We'll We'll <laughs>